A is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het voorbereiden van een aanslag... en hoorde bij de Radicale Hofstadgroep. Een vader uit Haren roept mensen op... om morgen niet naar het Facebookfeest van zijn dochter te komen. Het meisje wordt 16 jaar... en had op Facebook per ongeluk een openbare uitnodiging gestuurd. Inmiddels hebben tienduizenden mensen gezegd dat ze komen. Volgens haar vader loopt het compleet uit de hand. Hij roept ouders op om hun kinderen thuis te houden. Het weer, vanavond bewolkt met in het noorden wat motregen. Ook morgen overwegend bewolkt en soms wat regen in het noorden. Voor wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie Er staat nog één file op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Voor Oud-Zuid 2 kilometer. Wilt u verder met internationaal zaken doen? Bezoek dan de ABN AMRO Wereldweken...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 De NTR. Kenstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is vanaf 2006 Onze Vrouwen in Cairo... die vorig jaar voor de NTR de veelgeprezen tv-serie... voor beide Arabische lente maakte... en nu eindelijk alle bizarre, grappige en ontroerende verhalen heeft opgeschreven... over alles wat ze al die jaren in het Midden-Oosten heeft meegemaakt. Vertrouw op Allah! Maar bind wel je kameel vast. Hier is Esmeralda van Boom. Uw presentator is Jelly Brouwer. Esmeralda, hoe noemen ze je eigenlijk in het Midden-Oosten? In Egypte, Cairo? Mijn Arabische naam is Zumeruda. Zumeruda? Zumeruda, wat smaragd betekent. En Esmeralda betekent ook smaragd. Oh, wat prachtig. Ja, ik was er zelf ook wel blij mee. En het was dat van begin af aan de eerste schreden die je zette in Cairo... 2005 was het. Nee, de, de, dat, dat kwam pas later. Uh, eerst hadden ze altijd heel veel moeite met mijn naam. Esmeralda mm -hmm. klinkt een beetje als mijn naam is Ralda. Want als je zegt mijn naam is, zeg je Esmi of Ismi. En op een gegeven moment kwam er iemand die zei: Weet je wat jouw naam eigenlijk betekent? Het betekent eigenlijk een Zummerood, een Smaragd. Dus we noemen jou Zummerood. Ah, dus vanaf prachtig. toen was het Zummerood. En sindsdien stel je ook zo voor als je daar bent. Nou, op het algemeen zeg zo... ik eerst Esmeralda en dan zie ik de verwarring en dan wordt het een beetje lastig. En dan zeg ik, nou ja, of in het Arabisch zoomen en dan is het vaak uh, Dan is het goed. klaar en ja. duidelijk. Ja. Wij doen altijd een oproep en onze luisteraars. Uh, ze kunnen zich met het gesprek bemoeien dat, zich hier, uh, pla dat hier plaatsvindt. Maar um, gisteren was er al op onze website een vraag binnengekomen aan jou. Oh. Uh, van ene Bob Nisters. Ken je hem? Nee. Uh, een paar jaar geleden, schrijft hij... wandelden we met vrienden op de hei bij Ermelo. Tegen een boom stonden twee fietsen. Een kettingkast was omkleed met haakwerk in felle kleuren. In het niet-omklede middendeel stond... luister goed... vertrouw op God... Maar zet wel je fiets op, slot. <lacht> en um, nu vraagt hij zich af. Wij hebben hier geen kamelen, maar de gelijkenis met de boektitel van Esmeralda Boon. De gast van morgenavond is wel treffend. Was het haar fiets? Nee. <lacht> nee, het was niet mijn fiets. Maar het is inderdaad een hele treffende gelijkenis. Ken die hem? De, de uitdrukking in het Nederlands, nee. Maar wel een uh, vertrouwen op alle, maar bindt wel je kameel vast. Ja. Die wel. En waar komt die vandaan? Is het een uh, staande uitdrukking? Ja. Ja, die hoor je wel uh, meer in het Midden-Oosten. Dat is inderdaad gewoon een, een, een spreekwoord, een gezegde, een uitdrukking. En hoe klinkt die in het uh, Arabisch? Um, nou, moet ik je heel eerlijk zeggen, dat... ik uh, uh, Allah, maar bindt wel je kameel vast... dat ik hem uh, eigenlijk een beetje kwijt vind om heel eerlijk te zijn. Nu op dit moment, ja, heel ja, ja, sorry, even. Ja. Want je spreekt vloeiend, ik Arabisch. Vloeiend, Arabisch. vloeiend Arabisch. Iedereen ja. roept die Esmeralda. Ze kan zo goed uit de voeten met het Arabisch. Maar nu laat het... Uh... Ja, even... Uh, uh, nou, wel licht op het einde van de uitzending, ja. dan heb je hem opeens weer. Goed, er wordt vanavond ook gevoetbald in de Euroleague. Speelt PSV uit tegen Dnipro. Zeg ik dat goed, en die houdt kan? <laughs> nou, nee, ja, als je het nog veel dat erger wil zeggen... Als je, nee, nee, helemaal niet erg. Want uh, als je het nog veel erger wil maken, de volledige naam... Dnipro Petrovsk uit Oekraïne, inderdaad. en uh, uh, zojuist begonnen, 8,5 minuut geleden. Het staat nog 0-0. PSV dus uit, helemaal in Oekraïne. 0-0, uh, ja, onbekende club. PSV uh, dus niet, want die kennen we allemaal. Uh, speelt afgelopen zondag uh, matig tegen FC Utrecht. En moet het dus nu maar goed gaan maken met Lens in de spits uh, in plaats van Matafs En dat is uh, uh, opvallend, maar niet uh, zo vreemd. Njepro dus tegen PSV. De wedstrijd is nu 9 minuten bezig en staat nog altijd 0-0. Goed, we horen je vast nog wel tijdens deze uitzending... zodra er wordt gescoord en die houtkamp. Esmeralda van Boon, we gaan het hebben over jouw boek. Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast, zo heet het boek. Uh, maar eerst even naar het nieuws van deze dag... en eigenlijk alle voorafgaande dagen. Namelijk uh, de onlust en aanleiding van de anti-islam film. Je hebt hem bekeken? Ik heb hem bekeken, ja. En? Nou ja, een zeer amateuristisch filmpje. En ik zat daarna te kijken en ik dacht wel van ja... Waar, waarom maak je zo'n filmpje ten eerste? Uh, Voor heel veel geld trouwens, hè? Is dat zo? Ja, maar dat schijnt er niet aan af te zien. Ik heb nee, het nog niet het gezien. Nee, je kan het er niet aan afzien. Nee. nee, absoluut niet. Nee, het zit er ongelooflijk uh, ja, ja, kinderachtig eigenlijk ook in elkaar. En, en uh, veel uh, cliché dingen die mensen hebben van mannen met baarden die woest aankomen rennen. Die, die zitten erin en, en uh, ja, ja, ik heb uh, met verbazing zitten kijken. En heb jij hem op YouTube bekeken of op de site van de PVV? Op de site van de PVV, ja. Daar... Staat hij daar nog steeds op? Eigenlijk? Weet ik niet. Ik ja. heb een paar dagen geleden gekeken en... Uh... Nou, ik weet niet of hij er nog op staat, maar via die site heb ik hem uh, gezien. En uh, nu las ik van de week, volgens mij gisteren of eergisteren... een tweet van uh, Joris Luijendijk, de auteur van zijn het echte mensen. Ja. Uh, die schreef van, let nou eens op, hoeveel woedende moslims zien we nu eigenlijk? En stel dat je het beeld zou uitzoomen, ja. staan daar dan nog heel veel moslims. Ja. Hoe zie jij dat? Nou ja, daar ben ik het wel met hem eens. Um, als je de, er was op een gegeven moment ergens in een artikel werd gezegd... dat 0,000, volgens mij vier nullen... zes uh, van de moslims van de hele wereld... meededen aan die protesten. Dat het soms ging om protesten met honderd man, soms met duizend. Maar dat in vergelijking met andere protesten die we hebben gezien... bijvoorbeeld in de Arabische Lente, is dat niet veel. Mm -hmm. In Cairo... Um, waren uh, wat jongeren gaan protesteren. En uh, ik sprak een collega. En ik vroeg aan haar van: Goh, maar wat is nou eigenlijk. waarom zijn mensen er naartoe gegaan? Heeft ook iedereen die film gezien? Mm -hmm. Waarom zij zei: Nee, ik heb heel veel mensen gesproken en gevraagd inderdaad, heb je de film gezien? Mm -hmm. Die zeiden nee. Maar waarom ben je hier dan? Ja, omdat ik een sms kreeg van een vriend die zei dat er een anti-islamfilm is en daarom ben ik hier. En een groot deel van de jongeren die daar stonden, waren uh, of zijn ook uh, voetbalhooligans. Die altijd wel een. een... Uit zijn op een relletje. Ja, met, met de oproerpolitie. Mm -hmm. um, dus ja, ik ben het wel met hem eens. Ja. Zoomen het eens uit. Kijk eens, hoeveel, hoeveel mensen zijn het nou eigenlijk? En ja. natuurlijk de, de aanvallen die zijn geweest op ambassades. Bijvoorbeeld in Sudan. Als je kijkt naar de Duitse ambassade, de Britse. En uiteindelijk zijn ze ook naar de Amerikaanse gegaan. Dat is wel zorgelijk. En dat is natuurlijk wel iets dat je denkt... Ja, moet je dat doen? Moet je je woede zo uiten? nee. Dat denk ik niet. En daar was het wel wat gewelddadiger. En er zijn wel gewelddadige protesten geweest. Maar ja, als je kijkt op de hele moslimbevolking in de hele wereld. is het een klein percentage. Ja. Uh, hij meldde trouwens ook dat zijn tweet in, in twee uur tijd. om de 20 seconden werd geretweet. waarna iemand daar weer op reageerde en zei. Dus meer retweets dan woedende moslims. <laughs> Wat mij trouwens ook brengt, want jij uh, komt uit uh, Groningen. Ja. Uh, en uh, daar loopt de boel in het honderd, uh, morgen in haren. Ja, daar zijn ze wel bang voor dat daar uh, heel veel mensen op af gaan komen... op een feestje? Ja, uh, meisje dat haar feestje aankondigt. Nou, iedereen kent het verhaal. En ja. middels, de vader was net uh, te horen in het uh, Radio 1-journaal... Hoe kijk jij daar nu naar? Ik bedoel, wat je net ook omschrijft in relatie tot uh, uh, de protesten. Mensen die dan via, via, via uh, Twitter, Twitter, Twitter, Facebook, dat soort dingen horen en de straat opgaan. En zo'n onschuldig feestje, wat uiteindelijk ook niet meer onschuldig is. Hoe kijk nee. jij daar naar als jonge vrouw? Nou ja, van het feestje vind ik dat wel heel sneu voor het meisje dat het zo uit de hand loopt. Want ik denk niet dat zij nou nog een normaal verjaardagsfeestje gaat krijgen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik morgen wel even een kijkje ga nemen om te zien of het inderdaad zo uh, storm lopen. Ik hoop het niet. Nou, maar hopen dat niet iedereen ik denkt, ook... ik ga nee, even een nee, kijkje dat, nemen. Nee, heb je helemaal gelijk. Ik ben wel daarvan boom. Ik kan er wel zeggen. Zijn. Sorry. Ja, nee, dat moet ik ook eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar ja, ik, vind het wel... ik denk dat er nog een paar niet zijn. Ja, dat denk zijn. ik ook. Ja. ja, Maar ik vind het wel heel sneu. En, en wel. Uh, voor haar ook het ja, de verjaardagsfeest zal niet een verjaardagsfeestje zijn. Uh, uh, uh, nog even naar de film. Uh, er was vanochtend ook iets, uh, uh, werd er iets bekend gemaakt over de actrice die mee zou uh, spelen in de film en die nu zegt: ja, maar ik speelde helemaal niet mee. Ik ben erin geluisterd en het is gedubd. Ja. Je hebt de film gezien. Nou, ja, zou wat, dat je, kunnen? Wat, nou ja, wat je ziet bij, bij sommige stukken is dat uh, acteurs uh, hele, hele teksten zeggen, en dan in één keer verandert de stem, en, en loopt de... Uh, Mond ook niet synchroon met wat er wordt gezegd. Dus daar lijkt wat gedupt te zijn. Maar om nou te zeggen dat je er helemaal ingeluisterd bent, ja, ik weet het niet, maar er zitten gewoon hele stukken in waar wel geacteerd wordt. En mm -hmm. dan vraag ik me af hoe je daar dan ingeluisterd bent. Maar er zijn heel veel kritieken nu van meerdere acteurs die zeggen van ja, dit is zo geknipt en zo gemonteerd. Dat hadden wij niet bedacht. En dat was ons ook niet verteld dat het zo zou zijn. En we zijn gedupt. Ik zeg dingen die ik niet uh, gez gezegd heb. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd moet je ook wel heel naïef zijn... Ja, en alleen even... maar actrice zijn wil je daar instappen, toch? Ja, daar ja. ja. kijk ik wel. Um, hou je het nieuws nog steeds ontzettend scherp in de gaten? Want je bent uh, sinds kort moeder. Uh, ja. Sinds heel kort, namelijk acht weken, is ja. je dochter. En uh, nou ja, Bijvoorbeeld vanochtend, uh, 60 volksvertegenwoordigers die bij elkaar kwamen in het koerhuis Den Haag... om te spreken over of er nu wel of niet nog meer sancties tegen Syrië moeten worden getroffen. Uh, hoe, hoe beluister, bekijk je het, hou je het allemaal nog heel nauwlettend in de gaten? Nou, Ik heb een paar weken even wat minder uh, me bezig gehouden met het nieuws. Ik moest uh, nou ja, ook wel wennen aan moeder zijn en ik had gewoon andere dingen aan mijn hoofd. Maar ik begin nu wel weer meer het nieuws te volgen en, en uh, het nieuws te lezen... en te kijken wat er allemaal gebeurt. En wat vind jij? Moeten we harder optreden tegen Syrië? Ja, dat wil je dat moeten gebeuren. Hmm. Ik bedoel, het gaat daar maar door en het wordt er niet beter. en, en ja, Het duurt allemaal zo lang voordat er uiteindelijk echt wat gebeurt. En dan heb je waarnemers die daarheen gaan. Ja, en die zien dingen. Je, je, iedereen ziet van alles, maar er gebeurt in wezen nog heel weinig... En dat ik denk, ja, hoe lang moet dat nog doorgaan? Heb jij dan echt mensen? Want de, uh, je boek, waar we het dus zo over gaan hebben... jij bent echt de vrouw die het verhaal van de gewone mensen vertelt. Hè? Ook wat je in je documentaire serie hebt gedaan. Als het dan over Syrië gaat... heb jij dan echt een paar mensen de hele tijd op je netvlies? Hoe werkt dat bij jou? Nou, in Syrië heb ik dat niet. Ik ben wel in Syrië geweest... Uh, voordat uh, alles daar, uh, voordat de uh, demonstraties er begonnen... Um, dus in Syrië heb ik, niet, heb ik geen, geen persoonlijke vrienden zitten. Mm -hmm. Maar in, in Egypte en in Libië wel. Als daar weer dingen gebeuren... dan zijn er zeker mensen die ik gelijk voor de geest haal... en gelijk denk van, oh, hoe zou het daar maar zijn? Bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse ambassade in Benghazi... waar mm -hmm. die demonstratie was, waar de aanslag is geweest. Ja. Um, dan heb ik wel gelijk dat ik aan Abdelaziz denk... Ja. En uh, die belde mij ook twee dagen of drie dagen geleden belde hij mij op. Moet je dat... even uitleggen, hè? Abdella. Sorry, is een ja, heel Ante... mooi verhaal. Ja. Een hele grote man, afkomstig uit een gezin van 25 kinderen. Vijf kinderen inderdaad. Ja. En um, een rebel. Ja. Uh, die wij ook in eerste instantie? Nou ja, ik zag hem en had een, leren, of een legerjasje aan... en een tulband om zijn hoofd en uh, een enorm geweer naast zich... met allemaal munitie, dat ik dacht... ja, ik weet niet zeker of ik met hem wel op pad moet gaan... En, s avonds, en uiteindelijk zijn we met hem op pad gegaan. Want wij moesten en we wilden ook een verhaal maken. en konden geen ander vervoer vinden. En s'avonds komt hij uh, het hotel binnenlopen. met een, uh, een baby van zeven maanden op zijn arm. op zoek naar mij. Want hij wilde zo graag zijn dochter aan me laten zien. Ja, ze dachten wel... ja. Hele grote femme met een heel klein hartje. Ja. Maar die heb ik wel, als dat dan zoiets gebeurt in Benghazi. denk ik wel gelijk aan hem en aan, aan zijn familie. hoe zou ja. het daarmee gaan? Bel je hem dan ook op eigenlijk? Hoe gaat het? Ja, en soms is dat heel lastig om elkaar te bereiken. omdat niet altijd de telefoonverbindingen even mm -hmm. goed zijn. Ik kon hem nu ook niet te bereiken. En uiteindelijk belde hij mij drie dagen geleden. en toen vertelde hij mij dat hij een week lang vast had gezeten. geblinddoekt was, samen met zijn broertje van 14 jaar. Uh, want. Men had gezegd, jij bent een terrorist, je bent daar geweest. En, en hij heeft geen idee wie hem heeft gearresteerd. Hij is al die tijd geblinddoekt geweest. En een week zei, lang? Een week lang. En zijn broertje van 14 en zijn ook? zijn broertje van 14 ook. En zaten ze in een cel met meerdere mannen? Om? Ja, en geen toilet en geen, um, uh, bijna geen eten en bijna geen drinken. En um, hij zei ook tegen mij van ja, ik ben zo boos. Want ik heb heel hard gevochten om mijn land te bevrijden. Mm -hmm. En nu gebeurt me dit. En word ik uitgemaakt voor terrorist. En mijn broertje van 14 jaar. Ik kan het dan bijna niet verkroppen. En ik kan het dan bijna niet verwerken. En hij dan? En die jongen dan? En toen heb ik zijn moeder ook gesproken. En zijn zus. Die ook allemaal zeiden, het is, het is helemaal niet leuk meer hier. Dan gebeurt hier van alles wat wij nooit voor ogen hebben gehouden eh, toen de revolutie begon. Ja. Hoe het allemaal is gekanteld. Ja. Want het leek allemaal zo hoopvol, toch? Ja. ja. Goed, over dit soort zaken uh, gaan we het hebben. Uh, want je was er zes en een half jaar uh, lang. En over die jaren, eigenlijk over de afgelopen tien jaar... Uh, heb je een uh, boek geschreven. Ja, begin in 2001. Um, de tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars kunnen zich dus melden via radiokunststof.nl... of uh, via Twitter, hashtag radiokunststof. Esmeralda van Boon. Uh, je studeerde Arabische culturen... Uh, Arabische taal en culturen aan de Rijksuniversiteit van, uh, van Groningen. Ja. Um, en uh, je kwam voor die studie in Cairo terecht. Dat is dan geloof ik verplicht: hè? dat je daar een paar maanden moet wonen met ja, was... nog drie andere studenten. Ja. En daar begint eigenlijk uh, ook het boek. Egypte liet jou trouwens niet meer los, want uh, je bent daarna zes en een half jaar lang, heb je, heb je daar. Ja, gewoond. En ook de omringende landen bezocht. En je was daar werkzaam als uh, tolk, producer en ook verslaggever voor onder andere Nieuwsuur. Maar je schreef ook voor uh, NRC Handelsblad, voor de VPRO, RTV, Rijnmond. Kortom, je was druk. Ja. Um, en je was er ook bij toen de protesten in de Arabische wereld aanzwollen. Nou, dat verslag van al die jaren uh, kunnen we nu terugvinden in jouw boek... Vertrouwen op alle, maar bind wel je kameel vast... Dus we simpelweg met het begin beginnen. Waarom gaat een Gronings meisje Arabisch studeren? <laughs> ja, ik studeerde psychologie. Dat vond ik saai. Ben ik mee gestopt na andere jaar? Heel ja. saai, ja. En ik had daarvoor in België gewoond... en dan had ik wat Marokkaanse en Algerijnse vrienden. En als die onderling met elkaar spraken in het Arabisch... verstond ik daar helemaal niets van. En toen heb ik een keer voor de grap te tegen hun gezegd... wacht maar, er komt een keer een dag, dan kom ik jullie tegen... en dan zal ik je begroeten in je eigen taal. Nou, ik moest heel hard om lachen... Maar goed, eh, terug in Groningen, psychologie vond ik niks, eh, daarmee gestopt. En toen kwam ik deze studie tegen, Midden-Oosten studies. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel wat. Dan studeer je in taal, Arabisch, mm -hmm. plus cultuur, geschiedenis, religie, heel breed. Het is een hele breide, brede studie en dat trok mij heel erg aan. En in welk jaar was dat? 1999. En had je toen al voor van, dan zou ik misschien wat in de journalistiek kunnen gaan doen? Ja. Ja, dat ja. was wel duidelijk. Ik had gelijk in het begin wel... De hoop uitgesproken en de wens dat ik wel in de journalistiek aan het werk wilde. Waarop heel veel mensen zeiden van, ja, natuurlijk. Maar ik had ze ja, ik mag dat toch, toch bedenken. En dan kan ik altijd nog wel zien of dat ook inderdaad lukt. Maar waarom leek ze dat zo ongeloofwaardig dan, de journalistiek? Um, nou, weet ik eigenlijk niet. Waar dat trouwens je ouders doen. of... Die hadden ook wel zoiets, wat ga je ermee doen? Die hadden wel zoiets van, ja, en, en dan? Arabisch? En wat, ga je, wat, wat ga je doen? Je begint er nu ook heel angstig bij te kijken. Dat deden zij blijkbaar ook. Ja. ja. Maar goed, je deed het toch. En je vertrok naar, uh, naar Cairo met ja. drie andere studentes. En uh, er, zijn, er is dan wel een gezin uh, die je min of meer kent en die jullie opvangen. Hè? Want je hebt inmiddels een Egyptisch meisje in Groningen leren kennen. Ja. Ja, via een, een collega van mijn vader. Uh, en de, Zij hielp mij ook al wat met het Arabisch, uh, met studeren en zo. En zij had op een gegeven moment zoiets. Als jij voor die vijf maanden naar Egypte gaat, mm -hmm. want, um, nou, dan meld ik mijn moeder dat. En uh, dan kunnen we kijken of die jou kunnen opvangen. En dat is ook gebeurd. Haar twee zusjes uh, hebben ons van het vliegveld gehaald. En we gingen gelijk mee naar hun huis en hebben daar een welkomstmaal gekregen. En ik had gelijk ziet, Het is een leuk gezin. Ja, want die moeder wilde jou gelijk ook vasthouden ja. en een beetje aan je snuiven. Want dan had ze de dochter toch even. Want die ja. was bij jou in de buurt geweest. Ja, een Heel mooi klopt. verhaal. Ja. En de twee meisjes trouwens, uh, beschrijf je, uh, zijn niet gehoofddoekt. Terwijl de meeste vrouwen daar op het vliegveld in Cairo wel gehoofddoekt zijn. Ja. Dus je komt wel in een vrij um, zinnig gezin terecht. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja terwijl wel, ja, ja, omdat de, de leeftijd speelde toen ook mm -hmm. nog mee. Uh, de meiden waren toen ook nog een stuk jonger. Um, en het is wel een gezin waar, waar de moeder uh, wel bezig is met haar geloof... maar wel open staat voor, uh, voor van alles. Maar het geloof speelde wel al een rol in hun gezin. Alleen niet in die mate dat de meisjes... Um, de meisjes mochten zelf kiezen of ze wel of niet hun hoofddoek hadden. En zij hadden mm. nog de keuze gemaakt. Dat, dat doen we nog niet. Ja. Dan uh, kom je ook in contact. Daar begint het boek trouwens mee, hè, met deze meisjes. En je, je trekt niet in bij het gezin. Jullie besluiten om gewoon met z'n vieren in een totaal andere wijk te gaan wonen... Ja. waar het uh, niet helemaal, uh, nou misschien wel gezellig is, maar niet heel... Uh... Veilig, schoon? Nou, het was we... wel veilig. Alleen de flat, uh, nou ja, was een beetje uh, klein beetje krakkemikkig. Ja. Dat was ons studentenbudget. Ach, en uh, heet dat dan gewoon? Ja, ja, een beetje wel. Maar wel, wel prima en fijn. Alleen ons studentenbudget, uh, ja, uh, daar konden we niet wat, wat groters of wat, wat beters voor krijgen. Maar het was wel in een, in een wijk tegen, de, tegen het centrum van Cairo aan. En ja, daar heb ik heel erg leuk gewoond. Ja, ja, je begint er ook bij te stralen als je daar weer aan terugdenkt. Ja, toet, denk, nou, ik moet er wel om lachen. We hadden een wasmachine als we die aandeden. Die dansen door de hele badkamer. <laughs> ja, het was gewoon een kapot ding eigenlijk. Maar we gebruikten hem wel. En dan bleef hij niet op zijn, op zijn plek staan. Het gezin is een middenklasse gezin waar je dus contact mee hebt. Maar al snel kom je ook in aanraking met uh, de allerhoogste laag. Met een paar jongens. En ik heb je gevraagd wie daar een stukje van voor wilt lezen. Ja. Dat is dus dat zijn echt, dat is jouw begin in, uh, in Cairo. Ja, in 2001. Want, ik verklap alvast maar. Het boek geeft namelijk ook een mooie ontwikkeling aan. Hoe jij daar als student uh, in Cairo terechtkomt. En toch nog redelijk naïef en, uh, en onbesluist, feestend. En dan op het einde van het boek ben je toch een doorgewinterde journalist. Maar goed, daarover later. Eerst met deze jongens op ja. stap. Enkele dagen later belt Amir, de zoon van Amira, ons op om ons mee te vragen naar een housefeest. Judith en ik gaan met z'n tweeën mee. Ik ben nog niet naar een feestje geweest hier in Cairo en ben erg benieuwd hoe het zal zijn. We rijden met vijf auto's vol met vrienden van Amir naar een buitenwijk vlakbij de piramides van Gizeh... waar het feest zal plaatsvinden in de Sakara Country Club. Het gras voelt lekker aan mijn blote voeten. De temperatuur is aangenaam zwoel en de beats van de muziek klinken goed. De piramide voor mij wordt prachtig belicht door de volle maan... En dit herinnert mij eraan dat ik ondanks het westerse housefeest nog in Egypte ben. De whisky vloeit rijkelijk en het zwembad ligt vol met in de sportschool opgepompte Egyptenaren en Egyptische meiden in bikinis. We hadden niet verwacht dit aan te treffen en hebben onze bikinis dan ook thuisgelaten. We lijken met een korte rit in een totaal andere wereld terechtgekomen te zijn. Ja. Over contrasten gesproken. Ja. Want dit is het Egypte dat toch niet zo heel veel mensen kennen. of Althans niet waar je als eerste aan denkt. Nee. Egyptische meiden in bikinis. Nee. Uh, hiermee wordt ook gelijk duidelijk. dat, uh, En dat zeg je ook in het voorwoord. Uh, dat het met nadruk is een verslag van jouw uh, persoonlijke ervaringen. En geen uh, politiek verslag. Nee. Klopt. Waarom uh, heb je dat zo nadrukkelijk besloten? Um, nou, ik heb In de jaren heb ik uh, notities bijgehouden, heb ik dagboeken bijgehouden. Altijd wel met het idee van misschien kan ik daar ooit wat mee. En um, toen uiteindelijk het moment kwam dat ik daar ook wat mee ging doen... en ze allemaal uitging werken en ging opschrijven... toen heb ik wel getwijfeld, ga ik er iets politieker op in of doe ik dat niet? Of mm -hmm. hou ik het heel erg bij mezelf? En toen heb ik de keuze gemaakt van nee, ik hou het bij mezelf. Want over de politiek horen we vrij veel. En uh, als er vaak in de media wordt er over de politieke kant gesproken. En ik had zoiets... Ik wil eigenlijk wel graag over de, gewoon de mensen praten. En mm -hmm. gewoon mijn vriendschappen en de mensen die ik heb ontmoet. En het gewone leven. En daarom heb ik die keuze gemaakt. Ja. En, en deze jongens, hè, met wie jullie eindeloos, althans ze kwam het op mij over, in het rondrijden, want ja. er is verder niks. Wat doe je met deze jongens? Je rijdt met ze rond en dan stop je bij een fastfoodketen. Een dan... parkeerplaats of uh, <laughs> rijden we nog eens een keer een rondje, of staan we vast in het verkeer. Ja, op een gegeven moment werd dat heel, heel vervelend. Ja, dat schrijf je ook. Maar ja. wat was dat? Ik bedoel, waarom. Uh, hoe, keek je, hoe kijk je nu tegen die jongens aan? Um... Hoe kijk ik nu tegen ze aan? Nou ja, ik, Met alle kennis die je nu hebt. Nou, Ik, ik denk dat zij zich gewoon uitermate verveelden. De, de ambitie die ik voelde bij die twee meiden... die hadden die jongens niet. Want die jongens die kwamen uit de uh, bovenste laag van de, van, de, van de bevolking. En die wisten eigenlijk al wel waar ze terecht zouden komen. Die hadden allemaal de juiste kruiwagentjes wel... om de goede baan te krijgen. Mm -hmm. Ze studeerden allemaal, maar daar hoefden ze niet heel erg hun best voor te doen. Want hun bedje was al gespreid. Daar trad een enorme verveling op. En als ik daar nu naar kijk, denk ik... dat is eigenlijk ja, niet de leukste, leukste manier van leven, lijkt mij. Het is wel leuk om nog een doel te hebben, een ambitie te hebben. En uh, zij reden ook rond, en dat noemden zij dan cruisen... omdat ze ook werkelijk waar niets anders konden bedenken. Dan en cruisen. Dus deden ze dat maar. En puur uit verveling. En, en nu, ik weet van een paar van die jongens... Uh, heb ik via via wel gehoord dat een paar van hun in het buitenland aan het werk zijn... Mm -hmm. Dus een beetje was inderdaad gespreid? Of hebben ja. ze dan toch ook wel een studie goed afgerond en een interessante baan nu? Hoe gaat nou ja, het voor iets dan? Nou ja, ik weet het niet allemaal, of niet van hun allemaal, omdat ik het contact ben verloren. Mm -hmm. uh, maar via via heb ik van een paar gehoord dat ze hun studie wel hebben afgemaakt. Maar of ze dat heel goed hebben gedaan of niet, weet ik niet. Uh, maar ja, goede banen hebben ze nu wel. Ja. En um, uh, hoe, hoe is het met die jongens na de revolutie? Ik bedoel, als je het dan hebt over de toplaag, denk ik ook gelijk aan de laag die corrupt is en niet deugt. Ja, dat is wel. Uh, een enorm vooroordeel. Ja, ja. Ja, ja, ik zie ook. Ja, ik zit even te denken dus Hoe red ik me hier nou? <laughs> hoe kunnen we dit genuanceerder zeggen? Ja, precies. Nee, want kijk, um, een deel van die jongens die hun familieleden, hun ouders. Uh, stonden redelijk dicht bij het regime. Uh, want die zaten op de hoogste plekken in, in, uh, bij de banen, bij de bedrijven en mm -hmm. alles. En die hadden de beste kruiwagens. Mm -hmm. Dus waar die nu zitten... ik denk dat die misschien wel even achter hun oren krabben. Je hebt grote kans dat, dat een deel van hun familieleden... ooms, vaders en alles, hun banen misschien wel verloren zijn. Uh, misschien ook wel onder de loep worden genomen... van in hoeverre zijn hier dingen niet helemaal kozer geweest... Maar die jongens zelf waren niet politiek geëngageerd. Ja. Die bemoeiden zich er eigenlijk helemaal niet mee. Die hadden gewoon hun, hun redelijk luxe leventje. Hun auto. Hun auto die ze van papa hadden gekregen. Ja. En als die auto kapot was, dan kregen ze wel een andere auto. En die hoefden zich eigenlijk nergens zorgen over te maken. Dus ja, die hielden zich eigenlijk ook nergens mee bezig. Of ze dat nu wel doen... Dat had ik wel niet. willen weten. Want, ja, precies. Maar, Interessant om weet... ze nog eens op te sporen. Ja, ja, absoluut. En uh, die meisjes, uh, waar je dus als eerste kennis mee maakt... die begrepen het ook niet helemaal, hè? Wat jullie nee. nou met die jongens moesten. Nee. En dat, dat wat begrepen... ook wel begrijpelijk is, toch? Ja, achteraf gezien wel. Op dat moment snapte ik dat niet helemaal. Dat ik dacht, nou, wat, wat maakt dat nou uit? Um, maar nu snap ik wel beter... dat ze zoiets te... van, ja, het was... Waar, waarom ging je zoveel met ze om? Ja, wij vonden dat leuk, want wij hadden zoiets... Nou ja, we worden wel meegenomen naar feestjes... en we waren studenten en dat vonden mm -hmm. wij gewoon leuk. Um, en dat was een, wel een bepaald deel van de Egyptische samenleving... die wij te zien hebben gekregen. Maar toen dat contact verbroken werd... Uh, was uh, Sousen wel zo van, ja, hè? <laughs> Eindelijk. Ja, dat ik zei, maar waarom dan? En zij zei, zo, ja, ze zien er heel westers uit... Maar in haar optiek was het zo, het is een sausje over redelijk conservatieve mannen. Dat zijn mannen die van mij niet willen, ik als Egyptische, dat ik op pad ga. Zoals jij met hun op stap gaat. Hun zusjes, hun nichtjes en alles mogen dat niet. En dat, leerden wij, dat zagen wij natuurlijk wel na een paar maanden. Hadden wij wel door van, hé hey, wacht eens, wij zijn eigenlijk wel altijd de enige meiden... die tot vier uur s'nachts met hun op pad zijn. Ja. Egyptische meiden zijn om tien uur alweer naar huis. Ja, echt solidair met uh, de autochtone bevolking. En dan het vrouwelijke deel waren jullie niet. Nee, nee, dat hadden wij ook pas later een beetje door. Van wacht even. Wij zijn eigenlijk wel altijd de enige meiden. Ja. En, maar wij, ja, wij wonen daar ook zonder ouders. En wij wonen daar zonder dus, toezicht. Dus wij konden ook doen wat we wilden, maar die meiden niet. Het is sowieso een bizarre. En da daarom is het ook zo interessant hoe je het opgeschreven hebt. Hoe vier studenten Arabisch daar terechtkomen. En een van jullie, waar je trouwens ontzettend boos over wordt. Op een gegeven moment in een blootje gaat liggen zonder op het balkon. Ja, ja dat was echt. Uh, ik kwam thuis en ik kon er niet vinden. En ze ligt in een keer in de naakje op balkon. Nou, dat is iets wat je in, in Cairo niet doet, waar nee. aanstoot wordt gegeven aan een blote schouder. Aan, uh, aan een topje wat je aan hebt... of blote benen... ga je niet in je naakje op het balkon liggen. Want je weet maar nooit wie je eventueel zou kunnen zien. Dit soort persoonlijke verhalen staan erin. Maar natuurlijk ook uh, het grote verhaal. Om in, in iets snelle, een sneltreinvaart... Uh, jouw carrière door te gaan. Want jij zit, verblijft daar dus vier maanden... voor je studie. Dan uh, ga je terug. Dan kan je daar stage lopen. Geregeld ja. bij een uh, Engelstalige krant in Cairo. Ja. En weer naar Nederland, maar je wilt weer terug. Ja. En uh, dan kan je terecht uh, in eerste instantie bij NOVA. Dus ja. niet in Egypte, maar in Hilversum. Ja. En um, al vrij snel heb je het voor elkaar. Het is behoorlijk hilarisch ook beschreven... hoe jij als stagiaire een interview regelt... met de toenmalige president Talibani in Irak, Baghdad. Ja. Nog steeds president. Ja, ja, nog steeds. Hij was inderdaad net nieuw geïnstalleerd, ja. En um, ja, hoe je het hebt geregeld. Iedereen kijkt jou aan van ja, dat zal wel. Dan heb je weer zo'n stagiaire. Maar je had het voor elkaar. Ja. En uh, toen besloot je dat het toch ook wel belangrijk was... dat jij dan mee zou gaan met de ploeg. Ja, nou ja, ik had zoiets. op de derde dag uh, had ik de persoonlijke secretaris... in de telefoon van de president. En die zei, ja, kom maar, is goed. Jullie mogen wel interview doen. En toen ik dat vertelde, hadden ze inderdaad zitten, ja, right. Tuurlijk. Tuurlijk. En ik dacht, ja, hallo, dat zegt die man toch? En ik ben gewoon door gaan produceren. En uiteindelijk uh, was er een slaggever van, van Nova, Tom Klein... die zoiets had, waar ben je eigenlijk mee bezig? Ik zei, nou, dit en dit en dit. En hij is dat toen samen met mij gaan oppakken. En het was toen wel in eerste instantie... ja, eigenlijk kan jij niet mee, want je bent stagiair. En dan had ik zoiets, ja, maar het is wel mijn verhaal. Ik had zoiets, ik moet hoe dan ook mee naar Baghdad. Ik wil daar mee. En uiteindelijk mocht dat. Dan was ik stagiair af en mocht ik mee naar Baghdad. ja. Dat gebeurt niet zo heel vaak, hè? Dat een stagiair dat zo voor elkaar krijgt, denk ik. Nee, Weet ja. ik. Ja, misschien niet. Nee, maar ik heb... Uh, <lacht> mij is het wel gelukt. En waar zit hem, uh, dat dan in? Heeft dat inderdaad vooral te maken met het feit dat je vloeiend uh, Arabisch spreekt? Uh, of, het, of is er ook nog iets anders aan de hand? Nou ja dat, dat, nou ja, dat is wel... Um een grote pree, dat ik de taal spreek. Uh, ik geloof ook wel dat op het moment dat ik iets wil regelen... of moet regelen, dat me dat over het algemeen ook altijd wel lukt. Uh, ik, ben of, ik ben ook wel iemand die als ik ergens mijn tanden inzet... Dan, dan laat ik ook niet los voordat ik het heb. En dat is wel uh, ja, iets, iets wat handig is om bij je te ja. hebben, ook in een ploeg. Tot dan had je vooral contacten in Cairo. Hoe kreeg je het voor elkaar? Via een vriend van mij in Nederland, een Koerdische vriend, Saman, die, uh, die sprak ik en die zei... Goh, eens als je een keer naar Baghdad wil... En, de en een keer Taliban talibani wel... wilt spreken, ja, ik, ik heb regel wel... het voor je. Nou, Ik heb wel een contact, kan je die wel even bellen? En dat heb ik gedaan. En zo kwam ik bij de persoonlijke secretaris terecht. En ja, dus dat is... Uh... Ja, via via. En zo werk ik eigenlijk nog steeds. Als ik ergens contact nodig heb, dan ga ik toch wel via via kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. En vergeet niet, in Egypte wonen heel veel verschillende nationaliteiten. Mm -hmm. Dus daar had ik ook uh, op een gegeven moment Soedanese vrienden en, en uh, mensen uit Libanon en nou, uit verschillende landen. En het is toch wel een regio waar je uh, via via wel heel ver kunt komen. En welke talen spreek je nu precies? Want je kunt al Arabisch studeren, maar dat betekent nog niet... dat je in alle landen in het Midden-Oosten uit de voeten kan, toch? Nee, de, de eerste keer dat we aankwamen in Egypte... had ik inderdaad uh, alleen maar standaard-Arabisch gestudeerd. En ik ging de straat op een boodschap... Bij de Zwarma-tent in Groningen veel gepraat. Dat komt daarna. Oh. <laughs> ja, dat klopt inderdaad. <laughs> maar dat, en dat, dat standaard Arabisch dat is een, een, een taal die de kinderen op school leren. Op het moment uh -huh. dat ze naar school gaan, is dat de taal die ze leren. En wij hebben daar uh, een schooltaal dialect. dus. Ja, uh -huh. en uh, de taal die iedereen spreekt die naar school is gegaan. En daarbij hebben we de dialecten in de verschillende landen. En onze studie heeft ervoor gekozen om uh, ons het Egyptisch dialect te leren. En in die, met die combinatie red ik mij in het Midden-Oosten. En tuurlijk horen ze in Irak echt wel dat ik een Egyptisch accent heb. En daar plagen ze ook mee en daar moeten ze ook om lachen. Een Egyptisch accent heb jij? Ja, want ik spreek het Egyptisch dialect. Ja. Dus op het moment dat ik in Irak ben, spreek ik niet het Irakese dialect, maar het Egyptisch. En dat combineer ik dan wat met het standaard en ik probeer daar wel een vorm in te vinden. Maar ik word daar vaak wel in, mee geplaagd. Maar men verstaat mij wel en begrijpt mij wel. En ik kan wel mijn interviews doen ik kan wel de dingen regelen die ik wil. We spraken uh, Jan Eikelboom, uh, verslaggever. En bij Nieuwsuur met wie je eindeloos veel uh, bent opgetrokken en hebt samengewerkt. Ja. En hij zegt, voor de Arabische man is Esmeralda als het ware een buitenaards wezen. Dat land en vloeiend Arabisch met ze begint te spreken. En zodra ze het vliegtuig instapt, zie je haar veranderen. Ze is totaal op haar gemak. En vindt het geweldig om in de Arabische wereld te zijn. Ja. Wat ja, is dat? Wat, waar zit hem dat in? Um... Tja, waar zit hem dat in? Die vraag wordt mij wel vaker gesteld. En ik vind hem vrij moeilijk om te beantwoorden. Omdat dat een gevoel ook is. Op het moment dat ik daar ben, komt er gewoon een gevoel van mij van Ja, dit vind ik leuk. Ik ben hier ook een soort van thuis. Uh, het is ook een uitdaging vaak. Want in, in ons werk als journalist kom je in de regio nogal wat uh, weerstand tegen. Mm -hmm. Autoriteiten die, die eigenlijk liever niet hebben dat je daar komt doen wat je wil gaan doen. Je bent pottenkijker in hun ogen. Um, en ik heb dus een spelletje met mezelf bedacht. Ik moet elke man in uniform die ik tegenover me heb... binnen een half minuut een glimlach op zijn gezicht weten te uh, krijgen. En... Sinds wanneer heb jij jezelf die opdracht gegeven? Nou, vrij vroeg eigenlijk ja? wel. Ja. Ja, en over het algemeen en hoe doe dat je dat wel... dan? Nou, verbaal. maken. Ja, ja, ja, ja, uh, verbaal. Um, uh, een maar de humor maken. is daar toch ook van een andere orde? Ik kan vreselijk goed met ze lachen. En hoe dan? Ik bedoel, waarvan weet je dan onmiddellijk als ik dit zeg of dat doe? Of... Ja, bij de een is dat gewoon wat heel anders. Soms dan, dan zeg ik gewoon wat en dan doe ik dat expres een beetje meer Egyptisch. Dat ze dan kijken, hè? Huh? Dat ik zeg, ja, ben je Egyptisch? Nee, is je vader Egyptenaar? Nee, mijn vader is geen Egyptenaar. Weet je dat zeker? Nou, dat weet ik wel redelijk zeker. <laughs> nou, dan is de lacher vaak al wel. Ja. Of gewoon een, een, een grapje maken. En, en, het is niet zo moeilijk. En dat is gewoon het, uh, het spelletje wat ik al heel lang heb. En over het algemeen lukt me dat wel. Want ze horen dus iets heel goed uit nou ja, Egyptisch-Arabisch. Uh, en tegelijkertijd zien ze deze verschijning. Hoewel het zou kunnen. Je hebt donkerbruine ogen, donker ja. haar. Ja. Toch zou het kunnen? Zou je een van hun kunnen zijn? Halfje, halfje. halfje. ja. Ja, dat, dat, op een gegeven moment in de jaren dat, dat mijn Arabisch uh, vorderde... waren er ook steeds vaker mensen die zeiden van... Goh, uh, is je vader Egyptenaar? Omdat ik dus dat Egyptisch dialect spreek. Mm -hmm. En dat ik altijd nee. En nee, ook in de loop der jaren kwam er steeds vaker achteraan. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik echt wel zeker. Ben je zelf wel maar... eens echt gaan twijfelen? Want nee. op het moment dat je kaido binnenkwam... <laughs> was je gelijk... Uh, was het duidelijk, ja. toch? Ja. Nou En dat is gewoon wel... Ja, het is toch elke keer ook wel weer uh, een uitdaging. En het is ook elke keer wel weer op zoek gaan naar mooie verhalen. Je komt ze ook altijd tegen. En ja, ik vind dat gewoon leuk. Ja. Net draaiden we muziek. Dat moeten we misschien nu ook maar even doen. Uh, want toen zag ik ook wat er met jou gebeurde. Je hebt één held op muzikaal vlak. Wat is zijn naam? Mohammed Mounir. En ja. wat is er speciale Mohammed Mounir? Nou, ik vind dat hij gewoon hele mooie muziek maakt. En, uh, uh, ja, er zijn veel Arabische zangers. En, en de trend was op een gegeven moment heel erg... om dat heel erg uh, uh, poppy te maken. Heel erg popmuziekachtig te maken. En hij doet dat tot op een zekere hoogte ook wel, maar blijft ook wel heel erg bij... Uh, de tradities? Nou, gewoon Die... bij mooie muziek maken en, mm. en goede teksten. En ja, ik vind, ik vind zijn muziek gewoon heel erg leuk. En je beschrijft trouwens een bezoek aan een concert van hem. Wat ja. echt een, afschuwelijk, hoe je dat beschrijft. Hoe dat uit de hand loopt, op ja. voorhand al. Ja. Maar goed, dat moeten mensen allemaal lezen. We gaan ja. even naar hem luisteren. <klaars> Munier de keuze van Esmeralda van Boon. Hij komt twee keer voor in het boek... Dan moet ik het vertrouwen op Allah, maar bindt wel je kameel vast. Dat is de titel van het boek. We spreken over haar jaren in het Midden-Oosten. 6,5 jaar lang woonde ze in Egypte. Was daar werkzaam voor, andere, voor onder andere Nieuwsuur, NSI Handelsblad, VPRO. En... Um, nou ja, hoe het allemaal zo gekomen is. Daar hadden we het net over. Hoe je uiteindelijk uh, bij Nieuwsuur uh, terecht kwam. Veel met uh, Jan Eikelboom hebt uh, samengewerkt. Trouwens niet alleen in Egypte werkzaam bent geweest. Maar ook in de omliggende ja. landen. Um, als je nu... Uh, Kijkt hè, wat er is gebeurd in die tien jaar. Want ik zei, het is in zekere zin ook een uh, portret van jouzelf. Dat heb je waarschijnlijk onbewust gedaan. Maar je ziet inderdaad die studenten die in Cairo komt, Tot en met uh, de doorgewinterde journalist. Die uh, ja, door, door scherpschutters wordt uh, belaagd in, uh, in Tripoli. Misschien moet je dat fragment uh, ja. nog even voorlezen. Dat is eigenlijk uh, min of meer het einde van, van het boek. Ja. Dan ben je met... Uh, Jan Enkelboom ja, in, uh, in Tripoli. Ja, uh, zijn we daar net aangekomen in Tripoli. En willen we eigenlijk op zoek gaan naar. of willen we naar de compound van Gaddafi? Want we hebben gehoord dat hij bevrijd is en we zijn onderweg daar naartoe en we beginnen te draaien op een rotonde. En nou, daar uh, worden wij onder vuur genomen. Zal ik uh, ja, gaan lezen? Lees me. Met onze lijven vol adrenaline komen we terug bij de school. Ik ben nog nooit eerder door sluipschutters onder vuur genomen. Zouden ze echt de bedoeling hebben gehad ons te raken? Waarom misten ze dan? We waren met z'n zessen. Je zou denken dat ze dan wel iemand geraakt zouden moeten hebben. Al helemaal toen we in het bu witte busje zaten. Een makkelijker doelwit is er niet. Of was dit allemaal om ons af te schrikken? Eigenlijk maakt het niet uit wat de bedoeling was. De schrik zit er goed in. Oppa oppassen geblazen dus in net bevrijd Tripoli. De belangrijkste vraag is nog... hoe herken je wie aan welke kant staat? Er is niet veel eten meer. Maar toch weten de rebellen een sobere lekkere maaltijd voor ons te bereiden... van hun eigen randzoen. Ik blijf nog een beetje op het dak van de tweede verdieping van de school rondhangen. Het kletsen met Jan en het bekijken van de foto's van de Franse fotografen... laat mijn gedachten een beetje afdwalen van de beschieting van de afgelopen middag. Ik bel mijn vriend Gerard om hem te vertellen dat alles goed gaat... en dat hij niet moet schrikken als hij die avond nieuwsuur kijkt. Heeft hij wel gekeken? Ja, maar hij was wel blij dat ik hem even had gebeld. Hm. Ja, want hoe, um, hoe, hoe, hoe ga je hier mentaal mee om als dit is gebeurd... Um, nou ja, wat ik hier ook wel zeg, het, het praten met, met Jan en met andere collega's... en het, um, je zinnen wat verzetten in de zin van de foto's kijken, dat, dat hielp. Mm -hmm. uh, dan raak je die adrenaline ook wel een klein beetje weer kwijt. Wat daarna gebeurde was dat we die hele nacht ook nog... Uh, dat er gevechten hebben plaatsgevonden in, rond de school waar wij zaten... Mm -hmm. En um, vanaf het dak schoten de rebellen naar beneden en werd er omhoog geschoten. En ik hoorde mensen roepen: Hij heeft een wapen, hij heeft een wapen. Dat ik dacht: Oh god, als er maar niet iemand is met een granaatwerper of zo, want dan gaat die muur eruit. En wij liggen achter één muur. En op dat moment was ik heel bang en dan had ik ook al gezegd: Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon weg. Dit, maar dat kon niet. We zaten daar en het was midden in de nacht. Ik kan dan niet weg. En zeg je dat dan hardop? Nou ja, Jan, Rashid en ik hebben het daar wel over gehad. En we hebben uiteindelijk ook een matras naar de gang gesleept en daarop gaan zitten. Gewoon bij elkaar zitten, een beetje kletsen. En... Ja, dat en daar klets je dan over? Nou ja, over dat over... wat gaande is? Of probeer je de aandacht af te leiden? En, uh... Nee, ik geloof dat we toen... Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet meer precies weet. Maar volgens mij hebben we het er wel gewoon over gehad wat er gaande was. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk werd het stil en hebben we alle, alle drie nog even een uur kunnen slapen. Maar op dat moment is het gewoon... Je bent daar, je bent bezig met je werk. Uh, op zo'n moment wil je weg... En ben je daarmee bezig? Ben je dat ook uh, proberen te faciliteren? Mm -hmm. Ik heb midden in de nacht een chauffeur gebeld. Ik wist, die slaapt waarschijnlijk. Maar nou, als hij ochtends ziet, ziet uh, gemiste oproep midden in de nacht... snapt hij misschien dat er wat aan de hand is. Mm -hmm. Dat was ook zo. Um, nou ja, en daarna, op het moment dat je dan thuis komt... Dan, um, ik praat er dan wel wat over. Vertel vaak niet alles. Um, maar ja, heb het daar dan wel over? En op een gegeven moment ben je het dan ook wel weer gewoon kwijt. Dan is het mm. ook wel weer weg. Ja, Jan Eikelboom vertelde dat je met oud en nieuw het, het echt ja. uh, te kwaad had gekregen. Ja, met oud en nieuw uh, liepen we van, van ons huis naar huis van vrienden. En dat was een stukje van een kwartier lopen, denk ik. Mm -hmm. En er werd al best wel wat vuurwerk afgestoken. En toen merkte ik heel erg aan mezelf dat mijn uh, stress uh, heel erg omhoog schoot. Ik op een gegeven moment bijna huilend over straat liep. Omdat met elke knal die ik hoorde dacht ik... nou, dat lijkt net een RPG. En dat lijkt net een mitrailleur. En dat lijkt net dat. En dat, lijkt, en dat ik echt wist dat is niet waar, mm Het -hmm. is vuurwerk, Het is onzin, maar toch die stress voelen. En dat was heel vervelend. En op het moment dat we bij die vrienden aankwamen, heb ik ook echt even een half uur nodig gehad om gewoon even weer pff, relaxed mm. te worden en rustig. Toen dacht ik wel, ja, dat is wel... Uh, wat, het, wat het is, wat het oplevert ja. en wat in je, in je, in je systeem, lichaam of in je sy systeem gaat zitten. Zo ja. En dat is niet erg. Op het moment dat je dat weet... weet ik gewoon volgend jaar met oud en nieuw... Nou, moet ik daar even rekening mee houden dat ik misschien niet... op nou, Een moment... heel klein dorpje in Noord-Groningen ga, Misschien, ja. <laughs> in ieder geval niet over straat gaan lopen... als men heel druk bezig is ja, met vuurwerk. Ja. De, de, de hamvraag staat daar eigenlijk in... in het fragment dat je net voorlas. Hoe herken je wie aan welke kant staat? Ja. Dat is jouw vak. Dat is eigenlijk waar het precies over gaat... de hele tijd als jij daar al die beslissingen neemt. Uh, welke chauffeur en waar jij zo goed in bent. En wat iedereen over jou zegt, van haar intuïtie is, uh, is waanzinnig. Ja. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het feit dat je de taal zo goed uh, kent... en ze verstaat en grapjes met ze kan maken. Maar er moet ook nog iets anders zijn. Ja, nou ja. Ik denk inderdaad wel intuïtie, wel, wel gewoon aanvoelen. Maar in Libië heb ik dat soms wel heel lastig gevonden, omdat... Uh... In Libië was het op een gegeven moment wel heel erg... al die rebellen hadden allemaal uh, de, de nieuwe Libische vlag dan en, en uh, petjes op. En op een gegeven moment vroeg ik mezelf wel af... ja, maar stel nou dat een pro man zo'n petje opdoet. Herken ik dan die pro man als zijnde een pro -Kedafi. Nou, dat hebben wij niet meegemaakt, dus dat weet ik niet. Maar dat was in één keer wat ik me realiseerde. Maar wat van, denk ja. je? Uh, nou, Ik hoop natuurlijk van wel. Uh, ik denk... Want waar uh, zou je het dan aan zien? Ik bedoel, het is zo makkelijk, dat nou, een petje wat, of... Dat. Nou kijk, weet je, in, in Egypte had je natuurlijk Promobark en, en uh -huh. uh, de demonstranten. En die Promobark-mensen die hadden het op een gegeven moment ook voorzien op de, op de pers. Uh -huh. En wij hebben wel een keer gehad, uh, Jan-Ivan en ik, dat wij ergens liepen in mijn oude buurtje... en dat ik een groep mannen aan zag komen en ik hoorde ze praten en ik wist... nee, dit is niet oké. Okay. Dat ik ook tegen jan wij moeten nu weg. En dat we toen ook weg zijn gelopen. Omdat en dat hoor je aan meneer, dan aan? Ja? Nou, de dingen die ze zeiden. Ik weet niet meer. Ik kan niet meer terughalen wat ze exact zeiden. Maar ik voelde wel aan. Dit zijn pro, pro uh, mubarak mm -hmm. mensen En dat ik dat er wel kon horen. Dus ja, op die manier. We gewoon luisteren. Wat wordt er gezegd? Als wij in de menigte staan. Wat zegt men? Uh, wordt er op een gegeven moment geroepen: hé, hey, dus naar buitenlanders. Nou, dan weet je. Dan moet je uit gaan kijken. Ja. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk wat ik altijd ook wel doe. Gewoon luisteren naar wat er wordt gezegd en kijken. Heeft het een voordeel dat je vrouw bent? Ik vind het altijd een beetje flauw om erover te beginnen. Maar goed, <lacht> de, uh, uh, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ja. Hoe zie je het zelf? Nou, ik, ik zie het zelf um, als voordeel. In dat soort landen, hè? bedoel ik ja, dan ja, ook? Ja, dat van? snap ik, ja. Nou ja, ik zie dat als, uh, als voordeel. Omdat uh, op het moment dat ze naar mij kijken en denken, pff, vrouw geef geen notie aan. Dat voel ik natuurlijk. Dat zie ik. Dus mm -hmm. dat gebeurt. Prima, laat ik het even gebeuren. En op een gegeven moment trek ik mijn mond open. En dan spreek ik ze in het Arabisch aan en dan maak ik duidelijk wat ik wil. Dan is het vaak wel even een eerste schrik van, hé, hey, oh, wacht even. En van dat schrikmoment maak ik soms wel gebruik. Dat ik gewoon doorpraat. En daar zijn momenten bij dat er dan in één keer wel meer respect is. Omdat dan ook is, oh, zou ze misschien toch ergens wat Arabisch hebben? Of, uh, oh, wacht even, ze spreekt ons aan in onze eigen taal. Dat helpt wel. En... Daarbij zijn Arabische mannen heel galant en heel charmant. En daar kun je ook gebruik van maken. En jij ook, hè? Ja. bedoel, jij bent ook een charmeur. Ik kan een charmeur zijn, ja. Ja, nou ja, ja. als ik wat gedaan moet krijgen, ja. Joris Hentenaar, die vertelde ons dat. De, hij, zegt, de, hij zegt trouwens... Esmeralda is geen journalist in hart en nieren. Het is geen verhalenverteller. Haar sterke kant is facilitair. Ze is producer en kan alles regelen. En daarbij is ze een ontzettende charmeur. Ze dachten, dat is ook raar. Ik heb een boek gelezen en er staat het ene verhaal na het andere in. Wat ja. bedoelt hij daarmee, denk je? Ik weet het niet. Ik ben wel verbaasd dat hij dat zegt. Ja. Ik, uh, ik vind mezelf een, een, een, een enorme verhalen vertellen. Uh, nou, en de mensen in mijn omgeving zeggen ook altijd wel van dat ik uh, goed verhalen kan vertellen. Het was nog even de vraag of ik ze ook goed kon opschrijven. Uh, nou, dat is aan de mensen om dat te beoordelen. Maar ik geloof wel dat ik een verhalen vertellen ben. Wat misschien wel gebeurd is als we zo op pad zijn. En ik ben mee in de hoedanigheid als, uh, als producer, als tolk, vertaler. dat ik misschien wat minder snel op de voorgrond zal treden. en uh, verhalen zal gaan vertellen. En dat dan meer aan de anderen overlaat. Want dan heb je de ondersteunende functie. Ja, dan ben ik gewoon in een andere hoedanigheid ja, daar. Ja. Maar ik bedoel. Nou, nee. ik, ik zat mij ook te toen ik dat citaat las, dacht ik ook. In die Arabische wereld is het zo duidelijk. Dan hebben vrouwen gewoon hun eigen coupé en uh, stellen ze niks voor en doen ze hun hoofddoek om. En in onze wereld, de westerse wereld, is het misschien allemaal iets subtieler. Dus is het ook niet zo dat je als vrouw dan al snel een ondersteunende rol... of dat mannen dat ook graag zo zien? Van oh, Esmeralda die regelt het allemaal voor ons. Misschien? Maar ik neem daar ook altijd wel het voortouw in. Op het moment dat het geregeld moet worden, ben ik al bezig. Sta jij je mannetje? Ja, ja, dan sta ik inderdaad mijn <laughs> mannetje. En ik denk dat, dat Joris ook wel bedoelt, want op veel reizen die ik met hem heb gedaan, was ik ook niet degene die de verhalen ging vertellen. En waren dat anderen. Maar er zijn ook momenten geweest waarop ik wel degene was die het verhaal vertelde. En ja, want jullie uh, zijn toen samen een, een bureau begonnen. Hè? In, uh, in Cairo was dat. Ja, hij, eh, hoe het eigenlijk is te gaan, hij zat gewoon in Nederland. En eh, had inderdaad de droom om een kantoor daar te openen. En ik wilde graag weg. Ik was afgestudeerd en wilde niet in Nederland blijven. En hij heeft toen gezegd van, um, nou ja, ga daar maar naartoe. En ik eh, faciliteer dat voor een half jaar. Ik zorg dat je inkomsten hebt. En ga maar kijken of je het voor elkaar kunt krijgen. Of je werk kunt genereren. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk vier jaar geworden. En nu bestaat het bureau niet meer... En, daar niet, inderdaad. Daar niet. Maar goed, in wezen was het bureau waar ik was. Ja, want ik bedoel, ik, ik was uh, En waar is het bureau daar... nu, Esmeralda? Nou, in, in, in Groningen. <laughs> en als je mij vraagt om uh, naar een land te gaan, dan is het daar. Waar? Nou ja, als iemand aan mij vraagt, ga je mee naar Libië, dan uh, ga, ga, ik, jij mee ga Libië? ik mee naar Libië en dan is het kantoor daar. Hoe ga je het nu verder doen? Uh, nou ja, ik, ik wil wel weer gewoon uh, het werk gaan oppakken en wel weer gaan reizen. En, uh, Um, verhalen maken. En ik hoop dat ook nog uh, met Jan te kunnen doen. En uh, met anderen. En uh, hopelijk ook nog zelf. En uh, ja wel weer op pad te gaan. Ja, heel even in de buurt van een heel klein uh, meisje. Daar ergens in Groningen. En dan weer uh, ja. de grote wereld. Nou ja, nee, Natuurlijk zal ik... Uh, het, het, het, het, het harde nieuws... Uh, als, als ik, voorheen werd ik wel eens gebeld. Over vier uur moet je op Schiphol staan. En dan stond ik er. Dat wordt nu wat lastiger. Maar nog steeds wil ik wel op pad een, uh, Misschien niet maken. over vier uur, maar dan na twee dagen. Precies. Ja. ja, dat ik even tijd heb om oppas te regelen. <laughs> Esmeralda van Boom. Wat komt er op de tegel te staan? Ik heb er lang over nagedacht. Maar um, ik denk dat ik erop ga zetten... Um, leef elke dag alsof het je laatste is. Leef elke dag alsof het je laatste is. Ja. Haal uit het leven wat erin zit. Ja. Die zou er ook op kunnen staan. Ik kan staan. me voorstellen. Nee, doe die andere maar. Dat jij daarmee komt, met deze. Ja. Ja, heel mooi. Dank je wel. En ik ja. heb genoten van je boek. Mooi. Nog één keer de titel noemen. Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast. Ja, en die uh, Arabische tekst, die is echt even ontschoot. Ja, stom. <laughs> Maar dat komt wel. Straks. Ja, als het een lampje uit is, dan zit weer in de trein. Zit, zit, dan, dan weet je het ja. opeens weer. Goed, ik meld nog even dat zo dadelijk op deze zender, op Radio 1, twee dingen te horen is met Alice de Bruin. In de serie Vertrekkende Kamerleden. Vandaag Gerdy Verbeet. Hoe heeft de tijd als Kamerlid en Kamervoorzitter haar leven verrijkt? Daar zijn we met z'n allen heel nieuwsgierig naar. Dus blijf luisteren naar Radio 1. Dank je wel, Esmeralda van Boon. En een goede terugreis naar Groningen. Dank je wel. was aflevering 2507, dank mevrouw Van Boon. Wij gaan even kijken of uw fietser nog staat. Ik wens u allen een prettig weekend. En tot maandag. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. BauConnect is de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld.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 collected Nu bij Free Record Shop Dedicated. Dit is Radio 1